Radio 1. 6 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedenavond. België maakt zich op voor troonswisseling. Koning Albert vraagt steun voor zijn opvolger. Helen Tammers, de Witte Huisjournalist die uitgroeide tot persicoon, is overleden. En Christopher Froome wint als hij morgen de rit uitzet. De honderdste tour. Quintana pakte vandaag de voorlaatste zegen. Het weer. De laatste wolkenvelden in het westen lossen op. Verder veel zon en 20 tot 25 graden. In de nacht helder en 14 graden. Morgen weer veel zon. Tropisch warm dan ook. 30 graden wordt het. En vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Maar het blijft tot donderdag heet. Koning Albert sprak vanmiddag nog één keer het Belgische volk toe. In zijn toespraak van twaalf minuten begon hij met een eerbetoon aan zijn broer Boudewijn, die in 1993 overleed. En daarna sprak hij een aantal wensen uit, onder meer over zijn zoon Filip. Omring de toekomstige koning Filip en de toekomstige koningin Mathilde met uw actieve medewerking en met uw steun. Zij vormen een uitstekend koppel ten dienste van ons land en genieten mijn volle vertrouwen. Chris Ostendorf in Brussel. Je hebt die toespraak gevolgd. Heeft Albert nog andere opvallende dingen gezegd? Kijken even of we Chris ook aan de lijn hebben. Chris Ostendorf in Brussel. Nog niet gaan we even kijken of we meer van de telefoon kunnen krijgen. Nou, we gaan zometeen even praten met Christ Ossendorf in Brussel... over de toespraak van koning Albert... en ook over wat er allemaal nog op het programma staat vandaag... en uiteraard morgen als de troonswisseling ook inderdaad zover is.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 de landen kunnen zich beter richten op de groei van de economie en dus banen creëren. Het overleg van de afgelopen dagen was ter voorbereiding van de G20-top in september, ook in Rusland. Dan gaan we nu wel naar Chris Ossendorf in Brussel. Chris, goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt de toespraak van koning Albert gevolgd. We hadden het al even over hè, het uitspreken van, uh, van de steun en het volle vertrouwen aan zijn opvolger. Uh, ja, hij kan natuurlijk ook niet anders, maar heeft hij verder nog opvallende dingen gezegd? Nou, op, op zich was dat het meest opvallende uit de toespraak van de koning. Hij had een, een viertal harte wensen. Inderdaad, die laatste wens van de koning: dat het Belgische volk als geheel achter zijn opvolger, uh, de nieuwe koning Filip, zal gaan staan. Is dat dit, ook nodig, de, die oproep dan? Dat is toch wel bijzonder om dat zo expliciet te zeggen. Uh, heeft er ook mee te maken dat Filip in, in België niet geheel onomstreden is. Uh, veel mensen uh, hebben toch twijfels bij de vraag... is, is de nieuwe koning Filip niet een hele halstarrige, koppige man? Zo staat hij bekend. En aangezien België een politiek ingewikkeld land is... heb je toch wel een hele flexibele ko koning nodig. Een koning die in staat is om uh, compromissen te smeden... als de politici daar niet toe in staat zijn. Dus daar zijn wel vragen over. En daarom was dat bijzonder opmerkelijk... dat de afscheidnemende koning zo nadrukkelijk vraagt... om steun voor zijn zoon, uh, koning Philip, straks. En je wilde nog een paar andere dingen noemen... die hij ook nog eens expliciet benadrukt had? De, de, van die harte wensen was het ook opvallend dat hij nadrukkelijk hoopt dat België uh, bij, bij elkaar blijft. Dat was zijn eerste harte wens. Vervolgens uh, zei hij nadrukkelijk dat hij hoopt dat België een voortrekkersrol blijft spelen uh, als uh, voorstander van de Europese samenwerking. Ook hoopt hij dat België zal blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking. Met name in de voormalige kolonie Congo actief zal blijven met het helpen met ontwikkelingssamenwerking. Uh, dat waren eigenlijk de, de belangrijkste wensen die de koning in zijn toespraak naar voren heeft gebracht. Ja, dan is het morgen zover en dan draag je de troon over aan. Filip. begint vanavond al met een bal. Wat gaat daar gebeuren? Vanavond is inderdaad een bal, dat is op het Vossenplein hier in Brussel, is een jaarlijks uh, nationaal bal waarop uh, gezongen en gedanst wordt. En ook de koning uh, komt vanavond en iedereen hoopt dat hij ook een dansje zal doen. Uh, morgen is het uh, de hele dag Nationale Feestdag, ik ben net even wezen kijken in de stad ook. Het is overal al druk, bij het paleis staat het park vol natuurlijk met pers en met zendwagens. staan ook al duizenden stoelen klaar. Voor het défilé wat daar plaats gaat vinden. Het leger trekt morgen voorbij aan het paleis en laat zien wat ze allemaal in huis hebben. En verder is alles al in gereedheid gebracht voor de balkoncernen, die ook op het Koninklijk Paleis plaats zal vinden. En daarna het grote feest in het park. Dat is ongeveer het menu van het grote feestdag morgen in Brussel. Ja, mag je daaruit concluderen dat het ook echt leeft onder de Belgen? Nou ja, de mensen die naar Brussel komen, daar leeft het zeker. Uh, er is ook al een soort feeststemming waar te nemen in de stad. Sommige mensen lopen al met Belgische vlaggetjes. Aan de andere kant moet je ook realiseren... het Koningshuis in België is echt iets anders dan het Koninklijk Huis in Nederland. Er is minder enthousiasme voor het Koninklijk Huis. Met name onder de Vlamingen is er veel twijfel over de nieuwe koning Filip. Die wordt nog niet op handen gedragen. Vandaar ook die opmerkelijke oproep van de koning vandaag. Uh, dus morgen zal er zeker wel een feeststemming zijn in Brussel. Maar het is echt niet zo dat het hele land... Op kop staat. Het, is, het is allemaal ietsje bescheidener dan het in Nederland is gegaan vorige keer. Chris Ostendorf in Brussel, dankjewel. En je volgt het, het Noël Journaal met René van Bracco. Gaan we naar Amerika, want in het perszaaltje van het Witte Huis... had zelfs een van de weinigen een stoel helemaal vooraan, met haar eigen naam erop. Ze begon in 1961, maakte tien presidenten mee... van John F. Kennedy tot en met Barack Obama. Uh, Thomas. When are you going to get out of Afghanistan? Why are we continuing to kill and die there? What is the real excuse? And don't give us this bushism. If we don't go there, they'll all come here. Helen Thomas met een vraag aan Barack Obama. Ze liet zich nooit met een kluitje het riet insturen. En vanochtend stierf ze op 92-jarige leeftijd. Twan Huis, jarenlang correspondent in Amerika, heeft Helen Thomas gesproken, geïnterviewd. Twan, goedenavond. goedenavond Wat hallo. was het voor een vrouw, die Helen Thomas... Nou, iemand die iedere vraag durft te stellen. Haar motto was een brutale vraag die bestaat niet. Iedere vraag moet gesteld kunnen worden. En dat deed ze dan ook vanaf die beroemde eerste rij in het Witte Huis in de perszaal. En um, daar had ze een ereplaats. En die, wat mij betreft had ze die ook verdiend. Ze heeft uh, diverse presidenten het vuur aan de schenen gelegd. En uiteindelijk um, is dat uit de hand gelopen tijdens het uh, regime onder president Bush... Die had geen zin meer in haar scherpe vragen. En toen kreeg ze voortaan niet meer de kans om een vraag te stellen. Dus uh, hoe vaak ze ook haar hand opstak. Uh, ze mocht geen vragen meer stellen. Dat is later weer goed gekomen onder president Obama. Maar goed, haar hoogtijddagen... die liggen toch eerder vanaf John F. Kennedy tot aan Clinton. En het stopte een beetje al onder Bush. En uiteindelijk is haar carrière gecrashed in uh, juni 2010. Toen ze een, een uh, rare uitspraak plotseling deed over Israël... en het conflict met de Palestijnen. En ze zei toen... Uh, tijdens een bijeenkomst uh, bij het Witte Huis een beetje off-the-record eigenlijk tegen een Joodse rabbi dat de uh, Joden als de sodemieter weg moesten gaan uit Palestina terug naar de plaatsen waar ze thuis worden, zoals in Duitsland en in Polen. En toen ze die opmerking gemaakt had, die kwam ook nog terecht op een uh, videobandje. toen heeft ze een ontslag geboden en eigenlijk was het drie jaar, drie jaar geleden dus daar geparrieren al voorbij. Ja, maar wat was nou haar grootste wapenfeit? Ze heeft veel wapenfeiten gehad. Uh, ze heeft een heleboel exclusieve interviews gemaakt. Uh, een van de uh, uh, mooie primeurs die ze heeft gehad is tijdens de Watergate affaire Dat is al decennia geleden, begin jaren 70. Toen ze bevriend raakte met uh, de vrouw van een minister in het kabinet, uh, toen de tijd van Nixon. En die vrouw die vertelde haar dat de, de Watergate affaire en de inbrek-affaire veel hoger opgepland was... ...dan de de regering toen tijd wilde toegeven. Dat was, in die tijd was dat echt een grote primeur. En had ze hadden er wel meer op haar naam geschreven. Maar eigenlijk is ze vooral bekend geworden door het feit... Dat, zoals je zojuist die mooie vraag liet horen... ...door uh, het feit dat ze hele scherpe en, en stelde waarin al heel vaak commentaar zat. Ze stak door men niet meer onder stoelen op banken... ...en ze was in die zin hier meer geworden... ...op de eerste rij van uh, de Witte Huispers, ...dan een, dan een journalist die ze uh, Oké, okay, Twan Huis, dankjewel. De lijn wordt ook al iets slechter. Dus uh, we gaan het gesprek daarbij laten. We hebben een goed beeld gekregen van, van Helen Dammers. Gevreesd door presidenten en de woordvoerders in het Witte Huis. 92 jaar is ze geworden. In India hebben zes Indiërs levenslang gekregen... voor de verkrachting van een Zwitserse toeriste. In maart vielen de mannen de vrouw van 39 jaar, aan... die bezig was met een fietstocht samen met haar man. De man werd aan elkaar geslagen en vastgebonden. De vrouw werd door de zes verkracht. In India ontstond eind vorig jaar veel ophef... na een groepsverkrachting van een Indiaanse vrouw in een bus. Die vrouw overleed. In reactie erop waren er in maart net wetsvoorstellen ingediend... om verkrachters strenger te straffen. Vrouwen in het conservatieve noordwesten van Pakistan... mogen tijdens de Ramadan niet winkelen... tenzij er een mannelijk familielid bij is. Dat hebben geestelijke in het land bekendgemaakt. En met die maatregel willen ze vrouwen beschermen. In het gebied zijn vrouwen vaak het slachtoffer van seksueel geweld. Vooral tijdens de vaste periode. Vrouwen die toch alleen gaan winkelen worden ge gearresteerd. En winkeliers die iets aan hen verkopen worden gestraft. Ja, ja, de overgebleven 170 renners. Begonnen vanmiddag aan de voorlaatste etappe van de 100ste editie van de Tour de France. En al vroeg ontstond in de rit over 125 kilometer een kopgroepje van vier man. We hadden vier man aan de leiding. Bourgshard, Vogt, Roland, Fletcher, dat zijn de mannen op kop. En die krijgen nu gezelschap. ...van een aantal andere coureurs, zodat we een uh, wat grotere groep nu aan kop van, het, uh, van de wedstrijd hebben in deze ultrakorte etappe. Net iets langer dan een criterium, maar het is geen rondje om de kerk, een rondje om de berg is het vandaag. Want ondanks de korte afstand was het een echte bergetappe... met daarin zes beklimmingen. Drie van de derde categorie, één van de tweede categorie... en één van de eerste categorie. En de slotklim was er één van de buitencategorie. En op de vierde beklimming van de dag... was er een opvallende sprint voor de bergtrui. Dat is Pierre Roland natuurlijk in zijn bolletjestrui Die wordt gang gemaakt door zijn ploegmaat Cyril Gautier. Oh, en dan wordt Anton... Wordt... Ja, wat is dit, Roland? Dit moet je niet doen. Hij rijdt Anton gewoon het publiek in. Dat is niet netjes... Na een woordenwisseling tussen Roland en Anton reed de kopgroep weer verder... totdat de oudste renner van het peloton wegsprong. Het is Jens Vogt die daar wegrijdt. Hoe is het toch mogelijk? Hè? 41 jaar de oudste man van het peloton en stampunt op te pedalen. Ja, Vogt kreeg een maximale voorsprong van anderhalve minuut op zijn achtervolgers. Het peloton zat daar weer twee minuten achter. En bij aanvang van de slotklim probeerde TJ van Garderen... de oversteek te maken naar Jens Voogt. Maar dat lukte niet omdat het peloton wel heel snel dichterbij kwam. We hebben nog één kop.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 etappenzegen. Nadat Froome het probeerde was daar de tegenaanval. Daar gaat Quintana. Quintana gaat. Ja, en dan denkt Froome, weet je wat, rij jij maar lekker weg. Uh, laat Rodriguez het gat maar dichten. Quintana is weg met Froome uh, die een gaatje laat. En daarachter Rodriguez. De Colombiaan behield zijn voorsprong en kwam solo over de finish. Hij kan ontspannen. Nairo Quintana. Nu over de streep. Ja, daar is het zegegebaard. Hij is, heeft het gezien. En wat gebeurt erachter allemaal? Daarachter komt uh, Joaquin Rodriguez, die het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 En dat brengt ons bij de verdeling van de draaien. Gede traai dus. Christopher Froome, groene traai, Peter Sagan, Nairo Quintana voor de bolletjes -trui en de witte traai. Beste Nederlander, Bauke Mollema eindigt op de zesde plaats. Laurent de Nam wordt dertiende. En Team Saxo staat eerste in het ploerenklassement. Een ander sportnieuws van Jorande Martina... is Nederlandse kampioen op de 100 meter geworden. Hij liep in Amsterdam een tijd van 10 seconden en 400ste. Hensley Palina eindigde als tweede en Brian Martina werd derde. En bij de vrouwen werd de 100 meter gewonnen door Maria Gavorg. Judoka Annika van Emden heeft bij het Grand Slam toernooi in Moskou... zilver veroverd in de categorie tot 63 kilo. Ze verloor in de finale van de Israëlische gerbi. En bij de wereldkampioenschappen Synchroonswem in Barcelona... heeft Nederland zich geplaatst voor de finale voor landenteams. De Nederlandse zwemsters eindigden in de kwalificatie als twaalfde... en dat was net genoeg voor een plek in de finale die maandag wordt gezwommen. Rusland plaatste zich als eerste voor de finale... gevolgd door Spanje en Oekraïne. En daar even de belangrijkste punten van dit NOS-journaal per België is klaar voor de troonswisseling morgen. Albert bedankt het volk en vraagt om steun voor zijn opvolger. Helen Thomas, de witte huisjournaliste die uitgroeide tot persicoon, is overleden. Ze werd 92. En Quintana dus wint de voorlaatste etappe morgen de avondfinish in Parijs. Dat is zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Deze zomer ontvangen wij acht weken lang één gast. Vanavond de tweede aflevering in die reeks. En mijn gast vanavond is René Gude. Er is een tijd geweest dat filosofen in Nederland nauwelijks hoorbaar waren. Maar mede dankzij René Gude, lezen en horen wij hen nu overal. En vooral René Gudde zelf mag nu overal zijn stem verheffen. Want hij is in mij gekozen tot denker des vaderlands. Welkom, René. Dank je wel. Ik heb je een paar keer ontmoet. En gisteren, ter voorbereiding op dit gesprek, las ik een interview... en daarin vertelde je dat je een tobber bent. Jazeker. Wat bedoel je daarmee? Nou, als het uh, uh, mij niet helemaal vanzelf gaat... als de flow eruit gaat, ben ik geneigd om daar flink over te tobben. de flow... Je... Flow, uh, die, ja, dat wil zeggen dat als het allemaal lekker loopt... en uh, er is niet zoveel reden om uh, stil te staan bij wat je doet... omdat het op een of andere manier allemaal van het een naar het andere gaat. Dat ja. zijn zeldzame momenten die we af en toe wel eens hebben. Ook jij, Henk. Ja. Um, dan uh, denk ik het zit natuurlijk niet te tobben, maar... Um, en wat dat maakt dat jij uit je flow gaat? Nou, dat, dat, dat kunnen grappig genoeg twee dingen zijn... Het ene is als je nieuwsgierig wordt naar iets anders... dus bijvoorbeeld je bent in een baan en die baan loopt eigenlijk wel lekker... maar je krijgt ineens het idee dat het een andere baan moet zijn. Dat is één manier, maar de andere mogelijkheid is dat je natuurlijk struikelt... en dat het je op een gegeven moment ineens heel erg tegen zit... En oh. dat, je er gewoon, dat, het, dat het niet meer gaat zoals je gewend was dat het ging. Bijvoorbeeld okay. uh, om diezelfde baan aan te houden, je wordt eruit gedonderd. Ja, ja. maar <coughs> goed, dat is bij jou nou juist een tijd niet aan de hand geweest. Je hey, bent heel lang directeur geweest van de Internationale School voor wijsbegeerte. Ja, dat dus... klopt. Ja, dat was een heerlijke baan. En ik, heb, ik, heb, wat dat betreft, ik zou nooit weggegaan zijn als ik niet uh, door omstandigheden daar afscheid moest nemen. Waarom moest je weg dan? Ja, ik ben ziek. Dat weet je best. Jawel, ik maar heb, maar uh, kunnen ze je dan al ontslaan? Nou, ik, ben al, ik, ik liep op een gegeven moment tegen de wet poortwachter aan. Wat is dat voor dat wet, is, is, een Dat is dat als je twee jaar uh, in de ziek, ziek bent, in de mm -hmm. ziekteverzekering zit... dan mag een moet een werkgever jezelf uh, uh, ontslaan. Ja. En dan kom je in een andere manier van, uh, van aan je, levensonderhoud, uh, in je levensonderhoud voorzien. Ja. Dus uh, ik ben gewoon te lang ziek geweest. Je bent er echt. En toen was je eruit. Want nu. Hè, want er, je, je hebt een agressieve botkanker. Ja. Eh, dat heeft een been van je gekost. Ja. Die, je rechter, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. En eh, die tijd met die operatie. Toen ben je er te lang uit geweest. Want nu functioneer je gewoon. Weliswaar met nou, krukken. Dat, dat, dat, uh, dat, dat is zo. Ik functioneer. Maar ik heb. Uh, um, zeer regelmatig moet, moet ik geopereerd worden. om uh, uitzaaiingen. Weg te halen. Elders in je lijf dus? Uit mijn longen, ja. Dus ik word met enige regelmaat aan mijn longen geopereerd. En dan ben ik er sowieso zes weken uit. Maar dan nog, dan heb je zo'n dus zware operatie achter de rug. En dan het, duurt het allemaal. Ja. En op een gegeven moment vind ik het zelf ook... Ik, ik bedoel, ik, ik was geschokt toen mijn bedrijfsarts zei... Uh, ik keur je niet meer goed. Dus... Uh, uh, je komt in aanmerking voor volledige arbeidsongeschiktheid. Daar was ik wel van geschokt. Ja. Maar aan de andere kant moet ik ook wel zeggen... dat het voor zo'n werkgever als de ISVW... de internationale schoolverwijsbegeerde... School waar ja. ik uh, zeer aan verknocht ben... Uh, ook erg zwaar is om zo'n krakke mik als, als ik ben... Hm. Uh, uh, te zien komen en weer te gaan en maar zien moet... komen en weer gaan. Ja, Maar je moet het echt van je hoofd hebben... Ja, en dus ik denk, die man die kan toch gewoon werken thuis of uh, dat kan niet dan. Nee, nee. op een gegeven moment uh, moet zo'n arbeidsovereenkomst. Okay. Uh, uh, kijk, maar het is ook wel zo. Ik was de directeur, dus dat betekent dat de organisatie die, die, heeft, die heeft, heeft, heeft wel een zekere richting ja. nodig. En, dat, ja. en, en daar werd ik ook naar betaald. Ja. Dus ik was een dure kracht en ik had een verantwoordelijke taak. Dus uh, ja. dat moet je dan ook wel 100% kunnen doen. Ik begon over de tobben. Ja, en Dat vind de, ik ook een goed onderwerp. En, daar. en daarom uh, ko komen we nu hierop te spreken. Ja. Maar toen heb je getobd, dus. Ja, toen je, toen nou, nee, heel... nee, nee, hoor. nee. Kijk, het punt is dat. Uh, over die ziekte uh, top ik eigenlijk niet zo gek veel. Nee, maar ik ben een tobber in de zin van dat. Als ik werkte, toen ik werkte bij de ISVW. Ja. Daar liep ik wel te ja. tobben. Van, van, uh, he, soms dan loopt het allemaal heel lekker. En dan komen er heel veel mensen over de vloer. En uh, ja. de, de, de, de hemel is de grens. Maar uh, soms zijn er momenten waarop het helemaal niet goed liep. En dan, dan is zo'n zo instituut kwetsbaar. En dan ga ik daar aan tobben. En hoe ziet een tobbende René Gude eruit? Nou, mijn vrienden zeiden vroeger altijd... dan gaat hij uh, maanden in een krapootje zitten. In een stoel, ja. zo'n diepe leunstoel. Ja. En dan, uh, dan duurt dat een hele tijd. En dan komt er een gegeven stap, dan, ja. en dan op een gegeven moment dan stapt hij er weer uit. En dan begint hij weer. Oh. <laughs> maar dan ben, je, dan ben je dan ook somber? en, en uh, om een beetje Jawel. Onaardig voor je omgeving ook? Nee, ik, ik heb het... Uh... Sommige mensen die... die uh... hebben zelf medelijden. En die kunnen grappig genoeg wel eens onaardig worden voor hun omgeving. Maar ik ben meer van de zelfkritiek. Uh, dus ik word juist heel stil. Eigenlijk zijn... Uh... Ik, ik, ga mijn, ik, ik word niet humeurig tegen andere mensen, maar ik sla het lekker uh, hmm. uh, in mezelf. Hmm. En zijn er anderen in staat om jou eruit te trekken? Uit die crapaud, uit, uit dat zelfverwijt? Of... Ja, zeker wel. Ja. Dus, uh, mijn vrouw ziet het altijd met enige. Die ziet het een tijdje aan. En op een gegeven moment zegt ze, nou ophouden. Schiet op, weg, klaar. En dan, en dan gehoorzaam. Maar dat helpt wel, ja. ja. Dat helpt wel. En, en wat is het verschil eigenlijk? Want tobben betekent, ja, als ik top, dan twijfel ik over heel veel dingen. Ja, dat He, is het ook. Dit, dit, uh, uh, uh. Wat is het verschil tussen tobben en filosoferen? Nou, ik, ik heb een definitie van filosofie. En die definitie is dat filosofie is efficiënt tobben. Dus efficiënt tobben. En dat, uh, dat is wel, wel, wel aardig to the point. Omdat um, eigenlijk komt het erop neer dat, dat met wat tobben eigenlijk is, dat is heel simpel. Dat is gewoon dat, dat als je uh, lekker met je, met je zintuigen en je, je behoeftes helemaal lekker in het hier en nu zit. En er dienen zich dingen aan waar je zin in hebt en niet. Weet je te grijpen en zo ja. ga je van het een naar het ander. En je blijft gewoon uit, je denkt niet aan vroeger, niet aan later, en je hebt geen plan, maar. Uh, lekker in het, hier je, en lekker nu. in het hier en nu. Ja. Uh, dan is er niks aan de hand. Maar wij zijn zeer goed in staat, wij mensen, zijn zeer goed in staat. om juist wel heel erg het verleden te betrekken bij wat we hier en nu doen. En ook de toekomst er nog bij te betrekken. ons volledig los te denken uit het hier en nu. En dat je, dat je dus eigenlijk bezig bent, om terwijl je nog maar met... dat schijnt ook echt zo te zijn, met 10% van je hersenen bezig bent... zijn wij hier nu in de studio bezig met hier te zijn. Mm -hmm. En met 90% van onze hersenen zitten we aan andere dingen te denken. Dat klopt ook, ook wel. Ook tijdens dit gesprek dus? Ja, juist. Ja, we, zitten, we hebben het helemaal nog niet. De luisteraar weet niet wat voor merkwaardig behang hier tegen de <laughs> studio zit. Omdat wij het daar niet over gehad hebben. Nee, maar, maar, maar ik, ik dacht dat je bedoelde... dat er in ons hoofd 90% met andere dingen ja. bezig is. Ja. Jij zit nu aan het behang te 10 denken, procent je... zit in, Dus Ik pak nu een, een bekertje, ik drink een slokje uit. Dat ja. is 10% van, van mijn hersenen zijn bezig met de motoriek. Mm -hmm. Van het hier zitten, uh, zo'n slokje nemen uh, enzovoort. En 90% hebben wij vrijgemaakt om te tobben eigenlijk, of okay. te twijfelen, of uh, uh, alternatieve routes te bedenken voor hoe we het leven willen indelen. Maar nou zei je, filosofie is een efficiënte manier van tobben. Wat ja. maakt het efficiënt? Nou, dat is een heel gedoe, want dat gaat niet vanzelf. Maar uh, de bedoeling is dat je, het is namelijk, ik vind het helemaal, ik vind het fijn dat ik mij af en toe uit het hier en nu kan denken. Uh -huh. Dat is niet alleen maar onaangenaam. Dat voelt soms wel eens onaangenaam als je daar de draad kwijtraakt. Maar het is wel, on, wel prettig, ik vind het ook een, een voordeel... dat wij eh, onze natuurlijke repertoire los kunnen laten op een gegeven moment... en iets heel mafs kunnen verzinnen. Alleen op het moment dat je het oude loslaat en het nieuwe er nog niet is... dan loop je groot risico om alle kanten op te zwiepen. Maar het, het, het loslaten, wat bedoel je daarmee? van het oude? Het oude loslaten, wat, welk oud? Wat nou oud. bijvoorbeeld gewoon. Uh, een mooi voorbeeld in je leven is. dat uh, zijn dan van die kritische momenten. Dat is dat je. Als je uit de, de min of meer beslotenheid van het gezin mm -hmm. komt. Waar je honderdduizenden uh, verschillende gewoontetjes aangeleerd hebt gekregen. die je voorkomen in je botten zitten. en je gaat ineens het huis uit. Uh, dan uh, betekent het gewoon dat je. dat soms wel zoals ik dat heb gedaan. met grote opluchting doet. maar dat het wel een hele periode kan kosten... voordat je weer opnieuw uh, gesetteld bent. Dus je, hebt, je leven is opgebouwd uit okay. allerlei gewoontes. En die ja. zijn helemaal ge, ge, geautomatiseerd. Daar kunnen we ons uitdenken. Maar dan gaat er niks meer automatisch. En dan loop je het grote gevaar dat je gaat tobben. Want je zoekt dan okay. een nieuwe richting. En nu dat, die efficiënte manier van tobben, filosoferen. Ja. Wat ja. schakel je dan uit of wat schakel je in... Ja, om dat... het efficiënter te laten verlopen? Nou, uh, uh, de, dat is een hele goede vraag. Uh, wat, wat, wat, wat mij ontzettend veel tijd gekost heeft in de filosofie... Ja. dat is dat je uh, in plaats van dat het jou overkomt... dat je uit je gewoontes wordt gestoten en snel iets nieuws moet bedenken... dat je dat af en toe expres zelf al doet. Dus... Wat jij net zei, tobben is eigenlijk een vorm van twijfelen. Mm -hmm. En twijfelen, dat is iets wat je je kunt wachten tot je begint te twijfelen... Uh, in de dingen waar je mee bezig bent. Maar je kunt ook expres gaan twijfelen. Zelf doen. Dus als het ware de, het noodlot voor zijn. Mm -hmm. En niet wachten tot je de draad kwijtraakt. Maar jezelf dwingen om uh, het een keer het, het, het, ja. expres en waarom, heel hard te doen. waarom zou je dat willen? Nou, omdat je het dan daarna niet uh, overkomt en je er niet, uh, wat wij noemen, depressief van, van wordt. Dus je, je maakt er als het ware een experiment van. Ja. Dit, dit komt heel erg sterk uh, neer op, mijn, uh, op wat, wat ik van mijn favoriete filosoof heb opgestoken. hoor. Misschien moet ik dat er even bij vertellen. Wie is dat? Descartes. Ja. Descartes is de, de filosoof van de twijfel, ja. maar dan van de methodische twijfel. Dus niet van de Ergo Zoom. Ja, Daar kennen van... we hem allemaal van. hè? Uh, ja, ik denk, nou, ja. dus ik ben, ik ja. besta. Ja. Nou ja, en, en dan, dan kun je meteen... Uh, wat, wat ik dan heb opgestaan... Dat, dat is dus een hele merkwaardige uitspraak. Ik denk dus ik besta. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt op een borrelparty... en gekeken hoeveel er mee kwam, maar... mensen kunnen daar niet veel mee. Zeggen, ik, drink, dus ik drink dus ik besta. Drink, dus ik besta. precies. Nee, maar... Of uh, <laughs> copilo ergozoom. Maar dat mag in dit nette programma ah, natuurlijk niet. Nee. <laughs> maar... Uh, uh, de, het, uh, het, het, het grappige van, van uh, uh, expres twijfelen is, het methodisch twijfelen... Uh -huh. dat is dat je, dat je uh, in plaats van dat je in vertwijfeling raakt... en denkt dat niets uh -huh. meer zeker is... ga je expres twijfelen om te kijken hoe goed je daarin bent... Dus je gaat je tegen jezelf zeggen en nou ga je in plaats van dat je dat je, dat je mm -hmm. kok, sure, altijd alles denkt zeker te weten, ga je zo hard mogelijk twijfelen. En dan blijkt dat als je dat probeert, dat, dat je niet altijd lukt. Dus dat, er dingen, dat je dingen tegenkomt waar je, terwijl je het zo hard mogelijk probeert met al je intelligentie ja. en, en verbeeldingskracht, kun je er niet aan twijfelen. En dan heb je dus iets gevonden wat voor jou letterlijk onbetwijfelbaar is. En Dat is een, een kernwaarheid. Ja, dat, word, dat maak je dan vervolgens. Je kernwaarheid en dan. Uh... Maar mag ik hieruit afleiden dat je dus uh, filosofeert... vooral in de eerste plaats voor jezelf? Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet want... ik vraagt het omdat je denker des vaderlands ja. bent. Ja. Nou, kijk, het, kijk, je denkt niet voor jezelf alleen maar. Want uh, dit werkt, de, deze truc kan iedereen doen. Hè? Dus ja. je, het is een algemeen trucje dat iedereen kan uitvoeren. Dus dat betekent al dat zelfs als je een individuen denkt... dan uh, uh, kunnen mensen dat overnemen. Maar het grappige is inderdaad dat je kunt ook op samenlevingsniveau... Ja. depressief worden en je kunt op samenlevingsniveau woedend worden. En je kunt op samenlevingsniveau ergens daartussenin proberen... een soort balans te vinden in waar je verdrietig van wordt... en waar je woedend over wordt. Hm. En dat, dat zie je natuurlijk ook heel sterk. Ik heb zelfs het idee... En dan heb je een rol als, als filosoof... niet zozeer als de persoon René Gude... maar gewoon als filosoof, in dit geval zelfs des de Vaderlands. Maar... Ja. ja, nou ja, goed. Ik, ik vind dat de filosofie heeft een functie... voor individuen die uh, op willen houden met vertwijfeld te zijn. Of een truc willen een bestand beter bestand ja. willen te zijn tegen de normale twijfels in het leven. Dat kan... En de andere kant is, je kunt ook naar hele samenlevingen kijken... Ja. En, en beoordelen of hoe, hoe, en, en, uh, hoe een samenleving in vertwijfeling kan raken. Daar ga ik het zo even verder over hebben. Maar ik wil nog even een vraag stellen die steeds in mijn hoofd zit. Ik dacht, als je filosofie gaat studeren... en dat denk ik altijd bij filosofen... die zijn op zoek naar de zin van het leven. Ja. De zin van het bestaan. ja. Uh, er komen nooit zulke heel verrassende antwoorden uit, vind ik. Maar hoe belangrijk is het dan toch om die vraag te stellen? Nou, ik vind het een hele goede. Het is een richtinggevende vraag. Uh, natuurlijk deel ik hem meteen weer op. Uh, ik vind dat je ten eerste... Is er mij veel aangelegen om zin te hebben in het leven? En als ik dus in mijn krapootje depressief zit te wezen, heb ik geen zin in het leven. Dus dat is dat is. Maar zin dat, één. Dat, is dat is die echte zin van <gül> hè, leuk. Ja, leek, de, de, de, echt zin de, de, in de, de de, hebben. Ja, er zin in hebben. Dat maar is maar één onderdeel. Maar dat is echt een onderdeel van de zin van het leven. Het tweede is, je moet er betekenis aan weten te geven. Je moet die iets verstandig, ik. Ja, je moet, dus moet er iets verstandigs over kunnen, kunnen, kunnen ja. zeggen. En dan vervolgens de derde is, dat je, er moet een, een, een bepaalde ontwikkeling in zitten. Dat je het gevoel ja. hebt. Het heeft nog een doel ook. Ja. Het is niet voor Jan Jurkers ja. allemaal. En ik vind dat, ik bedoel, het, het is een beetje een cliché om dat zo te zeggen. En het is vaak ook niet zo vruchtbaar. Omdat als je, uh, ook alweer op een borrelparty, iemand vraagt: wat is de zin van het leven? Dan krijg je ook niet zo'n lekker gesprek. Kun je ook beter kaasblokjes eten. Maar het is wel zo dat het. Uh, dat het de benaming is van een, van een proces waar we voortdurend mee bezig zijn. Want ik, ik wil zin hebben in het leven... en ik sta er voortdurend ook over te kwekken met deze en gene. Dus ik wil er ook betekenis aan geven. En, en verdomd, uh, in ieder geval achteraf wil ik terugkijkend toch tenminste zien... van nou, het is niet allemaal voor niks geweest. Het heeft een zeker doel gehad. Dat doel zat er niet al in, maar dat doel ja. heb ik er dan aan gegeven... Daarom is zingeving ook wel een mooi woord. Zin is iets wat je zelf eraan geeft. En herinner jij je, wanneer je er voor de eerste keer bedacht... wat is <coughs> eigenlijk, waarom ben ik hier eigenlijk? Um... Zo'n zo moment. Ik, ik geef één dagje in de week les... en ik herinner me dat vorig jaar in 6 VWO een leerling zei... waarom zijn we er eigenlijk? Waarom doen we dit toch allemaal? Ja. Ik dacht, er is die jongen nu in één keer gaat hij erover nadenken. Maar heb jij ook zo'n moment? Ja, ik denk dat dat rond mijn zeventiende geweest is. Toen voerde ik altijd gesprekken die met vrienden op school. die Vriendinnen ook trouwens. Ja. Die, die vriendinnen was zelfs een beetje jammer. Daar wilde ik eigenlijk wel mee zoenen. Maar het gesprek ging vaak zo goed dat het er niet van kwam. Dat, dat vond ik. Ja, dat... Je was intellectueel interessanter ja, op dat moment. Dat ja, ja, ja, was ja, een, ja. een lust op je. Ja, daar heb ik dan nog spijt van dat dat zo gegaan is. Maar goed, uh, de gesprekken tot drie, vier uur s'nachts... En die gingen wel allemaal over uh, de betekenis. En dus ook met een soort diep gevoeld gevoel van dat, dat niet vanzelfsprekend okay. is. Maar was, was er een aanleiding? Dat je, dat je... Nou ja, de aanleiding was. Wat, dat is, volgens mij hoef je daar niet op te wachten. Dat is gewoon het gevoel van zinloosheid. Ja. Het, dus dat je, dat je rondloopt en niet het gevoel Bij dat je greep kunnen, hebt. me kunnen voorstellen dat je denkt, ja, ik moet huiswerk maken van mijn ouders en van mijn leraren. Maar waarom? Of, hè? Ja, nou ja, dat is er natuurlijk één. Maar dat, heeft wel, dat, dat kun je allemaal herleiden tot de simpele kwestie... ben ik een beetje de auteur van mijn leven... of ja. schrijven anderen het voor mij? Ja. Schrijven ze het mij voor, letterlijk. Ja, hou je de regie? Ja, en als je lange tijd het gevoel hebt... en daarom denk ik dat 17 niet zo'n gek idee is. Want het begint zo'n beetje op je 14e, het rommel dat je zelf iets wil. Maar dat je op een gegeven moment op je 17e denkt... Van, nou, dat had nog wel eens een keer mogen lukken al, langzamerhand, dat ja. ik de auteur ben van mijn leven. Ja. En er zitten ze nog steeds van alles voor te schrijven. En, en wanneer ben je dat geworden? Uh, de de auteur? auteur? Nou, later. Hoor. Ja? Ja, niet voor mijn hm. Nee. Zeker. Maar toen was je al vader. Ja. Je vertelde ja. voor de uitzending dat je op je 26 ste al vader was. Ja, ja, al. Ja. Dat is niet zo gek. Nou ja, goed, het is niet zo gek, maar het was ja. in die tijd... Overkwam het je? Nou ja, niet helemaal, maar het ook weer wel. Ik bedoel, ik was... Ik was uh... Uh, ik had me ergens ingestort. in een, in een uh, verhouding. en een huwelijk. Uh, waar, waar er ook kinderen uitkwamen. Ja. Maar die, die verhouding, zeg ik, daarvan zeg ik achteraf. dat ik daar nog niet bepaald de auteur van was. maar eerder dat ik. Uh, uh, Je werd meegesleept. Uh, iedere vergissing met de volgende heb goedgemaakt. <lacht> <lacht> ik heb er hele leuke zoos dan overgehouden hoor. Ja. Maar, maar het, was, het was niet zo dat ik toen mijn, mijn, mijn leven in de hand had. Nee. nee. Ik concludeer uit, je werd veroverd. En, uh, nee, zei... nou ja, god, ik weet niet hoe ver we daar nou op in moeten gaan. Maar het komt er eigenlijk op neer dat, dat, dat ik leed aan het, uh, wat ik wel eens noem, het malle babbe-complex. Uh, wat is dat? Dat je toch wel van Rob de Nijs, malle babbe. Ja, dat, die, dat is een vrouw die van lichte zeden, toch? Waar ja, iedereen ja, gaat en Nou Dan wil kijkt. ik niet zeggen dat ik met een vrouw van lichte zeden getrouwd ben, maar wel, dat, dat is zo'n beeld. Roxanne van de police doet dat ook. Ja. Uh, dat is dat, je, dat, je, dat er een soort uh, archetype is dat mannen een vrouw gaan redden. Ja. Ik bedoel, je kunt ook Rapunzel nemen. Dus ja, ja, ja. Een, een prinses in een toren. Dat ja. hoeft echt geen publieke vrouw te zijn. En jij wilde gaan redden. Ja. En ja. dat is heel stom natuurlijk. Dat heeft iets te maken met te vroeg grijpen naar heerschappij over je eigen leven. Dat is dat je. Dat je eigenlijk helemaal geen, geen beheersing over je eigen leven hebt. Maar dat je. Uh, uh, door te laten zien dat ja. je een ander leven er nog bij kunt nemen. en dat je dat wel ja. heel goed kunt regelen. Dat van jouw treurige of zielige. of maar het lieve maar zwakke vrouwtje. Het streelt natuurlijk ook je ijdelheid. Ja, dus het, is, het, is, het is te stom. Het streelt is, het is je eigen ijdelheid en het is volkomen zelfoverschatting. Dus uh, mm. Kijk, tenminste, ijdelheid, dan moet het nog lukken. Hè? Want het, het lukt ja, gelukkig met... ook niet. Want, want mijn, mijn toenmalige vrouw die had terecht uh, op een gegeven moment... het idee van uh, donder jij nou gauw op. Een beetje, beetje <lacht> <je, met> je... <lacht> wijsneus. Ja, ja. <lacht> ja. Uh, wat, wat leerde je eigenlijk van je ouders... als het gaat over de betekenis die je je leven moet geven? Ja, dat is een goeie. Ik zag je vader zitten in de auto, je werd afgezet ja. door je vrouw... en er zat een oudere man naast, dat bleek je vader te zijn. Ja, dat klopt. Nou, wat ik van mijn vader heel leuk vind, dat, en dat, dat, dat heeft zich ontwikkeld... omdat ik aanvankelijk... Mijn moeder die had, die liep altijd op hem te schelden, op mijn vader. En uh, ik was het natuurlijk met mijn moeder eens, dat begrijp je wel. Want uh, mijn moeder was... Uh, uh, alles voor mij okay. in mijn jeugd, heel ja, je, toen ik klein was. Nou, je zegt, dat begrijp ik wel. Ja, dat, ik dacht eerlijk is waar. gezegd, waarom zou ik dat begrijpen? Ja, dat is ook zo. Dat is ook niet. Dat is ook zo. Maar ik, ik had partij gekozen voor mijn moeder... en ik was dus uh, uh, ook altijd boos op mijn vader. En dat heeft inderdaad wel lang geduurd. Totdat ik op een gegeven moment merkte... Uh, dat uh, mijn moeder eigenlijk boos op iedereen was... <laughs> en eigenlijk op overal over klaagde. Ja. En, en dat ze eigenlijk verder niet zoveel initiatief mm -hmm. nam uh, uh, om daar iets aan te doen. En toen ontdekte ik tegelijkertijd dat mijn vader altijd opgewekt is, nog steeds en was. Hè? Altijd ja. opgewekt is. Terwijl hij ook een beetje die depressievere kant heeft. Dat is, je kunt best een tobber zijn. Maar hij was altijd opgewekt. En dat ja. ben ik op een gegeven moment als een kwaliteit gezien. Ik dacht, hoe flikt die man dat? Dat die, dat die altijd opgewekt is. Dus dat, dat heeft mij wel uh, uh, beïnvloed. Hè? Juist dus omdat het niet vanzelfsprekend is. Volgens mij worden mensen niet opgewekt geboren en ze worden überhaupt nogal veel vormen geboren. En er is behoorlijk veel eigen inspanning en eigen initiatief dat is jouw overtuiging. in wat je ervan maakt. Dat is mijn overtuiging, jou. ja. Aardig zijn is niet een, iets wat je zomaar met je geboorte meekrijgt. Nee, dat is, dat is aardig een aardig mooi woord. Omdat het wel je aard lijkt. Dat, ja. Je aard is zo. Is, dat lijkt je natuur. Ja. Dat waarmee je geboren wordt. Ja. Maar aardig zijn is, is uh, uh, vriendelijk zijn. Okay. En dat gaat, dat, dat gaat altijd over jouzelf heen en is altijd iets tussen anderen. Ja. En vriendelijk zijn, die houding innemen. Daar ben je behoorlijk vrij in hoor. Je kunt het ook echt niet doen. Je kunt ook een nors uh, ja. gek worden. Dat is een keuze. Ja, en Noorse mensen zijn... schoon. ik begrijp dat je je, uh, je vader toen als voorbeeld hebt ja. genomen. Dat je dacht, dat is helemaal niet zo'n gekke houding. Nee, ik, ik vond dat... Uh, ik denk dat ik hem inderdaad vrijwel automatisch als voorbeeld heb genomen. Ja. Hoewel ik nogal lang een getroubeleerde verhouding... Met, hem, met mijn ouders sowieso heb gehad, hoor. Ho, hoe kwam dat? Nou ja, ik was zo echt een... Uh, een 57 geboren, echt zo'n zo uh, lid van de verloren generatie... En, een beetje zo na de, de jaren zestig generatie. Ja. Die ook al trouwens niet zo heel goed mee met hun ouders overweg konden. Maar wij konden het helemaal niet. Dus ik, en hoe uh, uitte zich dat dan? Nou ja, ik vond ze natuurlijk burgertrutten. Oké, okay, en dat zei je? Dat zei ik, ja. Hm. Ik heb hele lelijke dingen tegen mijn ouders gezegd. Ik ga dat niet herhalen, <laughs> Nee. Je komt uit een gezin van drie, geloof ik, of niet? Nou, ik heb drie broers, dus er zijn er vier, okay. vier jongens. Ja. En hoeveel ze ben jij? De derde. En die anderen hadden nog niet het, uh, de kastanjes voor je uit ja, het vuur gehad. Ja, enorm. Dus wat dat betreft ben ik er uh, eigenlijk ah, heel ja. soepeltjes doorheen gedingest. Maar toch, toch moest je het af en toe lelijk doen. Nou ja, <laughs> maar, maar precies, ja. ja. Um, goed, nu even naar je uh, functie als denker des vaderland. Ja. Dat, dat klinkt heel pretentieus. Mm -hmm. uh, je zou bijna zeggen, wat is er nog niet gezegd? Wat is er nog niet geschreven? Oh, maar iedere generatie moet zichzelf altijd weer opnieuw humaniseren. Ik bedoel, uh, iedere generatie... Of, hè, dus, en Dat neem ik even ruim als ja. de, de nu aanwezigen... die nu iets met de wereld moeten en met zichzelf... Uh, die uh, uh, moeten altijd weer een taal vinden om in dit tijdsgevricht... Uh, een, nou ja, een zin te geven, ja. een betekenis te geven aan hun leven, uh, een, een doel uh, te stellen. Dus er moet ook altijd weer opnieuw over nagedacht worden. Ja, het is work in progress. Ja. En o, o, o, naar welke kwesties, nou ja, naar welke kwesties? Op welke kwesties zoek je zelf nu een antwoord? Persoonlijk. Ja. Straks gaan we het dan wel even hebben over de samenleving, waar je ook een beetje voor moet denken, nu ja. je deze titel hebt, maar voor jezelf. Uh, nou, ik, ik dus het is wel grappig dat jij begon met die vraag over die, die somberheid. Omdat dat waar, wat mij heel erg interesseert is het fenomeen stemming. En dan uh, stemming een beetje als, als onderscheiden van humeur. Ja. Dus uh, ik vind het woord stemming, er zit het woord stem in. Ja. Uh, en het, het, het klinkt ook naar het stemmen van een muziekinstrument. Uh -huh. En het heeft iets actiefs. Dus volgens mij is een stemming is het actieve deel van je humeur... Dus je humeur wordt deels uh, omdat er allerlei emoties in je opborrelen... en je hebt geen idee waar ze vandaan komen. En als ze maar heftig genoeg zijn, dan overrompelen ze je ook nog helemaal. Dus dat gaat allemaal niet zo bewust. Maar daarnaast probeer je dan toch steeds een soort stemming te maken. En die is vaak iets constanter dan al die emoties die voortdurend uh, uh, opkomen. En het woord stemming maken, ik liet ja. het toevallig al even vallen nu... Ja. maar stemming maken is toch een fantastisch woord. Ja. Uh, dat, dat, dat heeft een hele negatieve bijklank... Want dat geeft bijna altijd het gevoel van iemand die stemming staat te maken. Die is een... Uh, Om tevredenheid de, aan het die staat, uh, verspreiden. Precies. Maar stemming maken gewoon letterlijk genomen. Dat is uh, uh, actief proberen niet je aan je humeur uh, over te laten alleen maar. En, en komen van de ene naar het andere geslingerd te worden. Bijvoorbeeld zoals ik af en toe mm -hmm. somber te worden. Maar dat je een stemming gaat maken die constanter is dan al die uh, passies ja. en emoties die je uh, steeds maar... Dat, en, dat interesseert mij enorm. Ja. En dat, uh, komt dat dan vanuit omdat je die somberheid kent? Dat je denkt, dat, dan moet ik eigenlijk een soort uh, boven kunnen zweven... dat moet mij niet zo meetrekken meer? Ja. Ja, dat, dat, dat, en uh, grappig genoeg moet je eigenlijk ook een beetje, ik in ieder geval... Moet, dus, dus, dus die somberheid is gewoon vervelend. Dus Dat ja. ik daarvan af wil, dat begrijpt iedereen wel. Maar ja. eigenlijk moet ik ook mijn enthousiasme af en toe beteugelen. Dus, uh, ik, maar dat is moeilijker, omdat enthousiasme voelt zo lekker. Ja. Dus ik heb vaak zin om dat maar te laten lopen. Maar je moet, eigenlijk moet je het allemaal een beetje kanaliseren. Dat zijn ook, enthousiasme zijn ook, is ook vaak geen enkele aanleiding voor. Maar heb jij een manische kant? Ja, je kunt zeggen bipolair. Nee, nee ja, niet, niet erger dan. Uh... Dan de meeste mensen. Nee, ik, ik weet het niet. Ik heb wel een beetje verdiept in die, die, die terminologie. Ja. En manisch depressief, dat, dat klinkt heel heftig. Maar. Uh... maar nou ja, God, wat kan mij het ook schelen? Ik, ik denk dat die, die. Laat ik het een beetje bipolair noemen. Ja. Uh, dat heb ik. Ja, ja. En, en volgens mij hebben heel veel mensen dat. Ik bedoel, het is eigenlijk niet anders dan dat je af en toe somber bent, omdat het je niet lekker lukt, ja. en af en toe heel vrolijk, omdat je denkt dat het je enorm goed lukt. En hoe lukt het je, of hoe gaat het je lukken, om uh, daar een balans in te vinden, dat je je niet zo laat meeslepen, want daar ben je nou op zoek naar dat antwoord. Ja, ja, nou, het grappige is dat ik was er altijd met uh, als ongoing business uh, al, al, al lange tijd mee bezig, omdat ja. omdat het gewoon prettig is om je uh, je humeur uh, enige mate onder controle te hebben... naar een soort constante stemming van te maken. Dat is voor jezelf prettig, maar het helpt ook bij omgang met anderen heel erg. Dus ik was er altijd al mee bezig. Maar ik denk wel dat toen ik ziek werd uh, in 2007... en toen mij uh, dus aangezegd werd dat het leven niet eindeloos meer hoefde te zijn voor mij... toen is het wel op scherp komen te staan. Ja. Omdat... omdat uh, dat er dan ineens emoties loskomen. Die, die ik daarvoor nog niet had gehad. Namelijk. Uh, de, dat, dat, dat. Kijk, als je gewoon aan het leven bent. dan leef je alsof je eindeloos veel tijd hebt. om problemen op te lossen. of ook pleziertjes te, te genieten. Ja. Maar als uh, daar ineens bij komt. dat daar, dat daar een, een, een einde aan, aan in zicht komt zelfs. Dan komen de zaken wel op scherp te staan. En dat hebben de doktoren gezegd. Je hebt niet. Denk niet dat je 80 wordt. Of, uh... ja, ja, zeker. Die, uh, nou ja, aanvankelijk uh, uh, viel het allemaal mee. Maar het ging al heel snel in de sfeer van. Je hebt 20% om de komende vijf jaar te overleven. Maar als je dan een chemo doet, dan is het alweer 60% ja. om de komende vijf jaar te overleven. Nou, dat was de eerste tranche. En daarna. Uh, kwam het weer terug, die kanker. En vanaf nu is het ongeveer 10% om de komende twee jaar te overleven. En ik zie hier een man voor me die blaakt van gezondheid in mijn Ja, in dat mijn is ogen. krankzinnig. Dat is voor mijzelf ook gek. Ik ben er wel heel blij mee overigens, dat ik nu helemaal on, niet geen medicijnen heb. Ja. Dus het is een proces dat, dat uh, door mechanische ingrepen mm -hmm. afgeremd kan worden. Ja. Dus eens in de zoveel tijd een operatie is genoeg. Ik hoef niet ook... Want gemo's, chemo's, nee, chemo's dat, dat ligt alles lam. Dat, dan, mm -hmm. dan zou ik nou als een dweil op de bank liggen met een kaal hoofd. Ja. En zeker niet hier zo lekker in de studio zitten. Nee. En je zei, deze boodschap, die, die, die zette eigenlijk de dingen wel op scherp. Ja. Ik kon niet langer uitstellen. Ja. Ik, ik moest dingen nu voor mezelf helder krijgen. Of, ja. of, of in balans. Nou ja, goed, ik, ik, ik, ik heb dat al eens vaker gezegd. Maar wat, wat, wat je eigenlijk overkomt, dat is dat je... Een hele schokkende boodschap krijgt waar je op twee manieren op kan reageren. Want die, je moet ook weer zien uh, dat die boodschap komt niet, niet als een glasheldere mededeling van dan en dan. Nee. Uh, valt u plotseling om. Maar het gaat, komt weer met een wolk van twijfels en, en mm -hmm. met statistische cijfers. Zoals ja. uh, 20 om de komende vijf jaar te overleven ja. en zo. Ik, ik begrijp het wel. Dat betekent dat ze van alle mensen die dat, die diezelfde situatie, in dezelfde situatie zijn als ik, is na twintig jaar. Na vijf jaar nog 20% in leven. Ja. Dus je snapt het wel. Alleen dat gaat niet het gaat nooit over is, individuen. Nee, jij bent niet het statistisch gemiddelde. Nee, niemand nee. is het statistisch gemiddelde. Dus je, hebt, je krijgt een, eigenlijk een hele onduidelijke boodschap. Maar wat er heel erg helder aan is, dat is dat dit is volkomen slecht. Ja. He, dus de, de situatie is heel kritisch. Ja. Uh, en wat er dan precies gaat gebeuren, weten we niet. Maar, maar wat je dan hebt, dat is dat je een onduidelijke mededeling krijgt over iets heel ernstigs. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Het ene is, uh, nou ja, dan, dan maar totaal in de depressie schieten... en denken van, nou hoeft het voor mij ook helemaal niet meer. En dan blijf je op de bank liggen en doe je niks meer. En de andere is dat je eigenlijk je er zo, zodanig uh, toe verhoudt... Dat je, dat je zegt, nou ja, ik pak die kleinste kans en ik ga vechten... en het zal mij niet overkomen en ik doe zelfs alsof er niks aan de hand is... en ik ga gewoon door. En allebei die reacties die zijn niet proportioneel. Want de, de onduidelijke boodschap geeft niet het recht... om te zeggen het is allemaal verloren. Dat zegt die dokter niet. Nee. En die dokter zegt ook niet er is niks aan de hand. En u moet gewoon doorgaan alsof er uh, als een soort ijzeren hein... Uh, enzovoort. Hm. Dus, dus je, je, je zit in een twijfelsituatie daardoor. En die twee uh, extreme reacties die moet je eigenlijk allebei beheersen. Ik bedoel, dat vond ik daarvoor al... dat ik niet uiterst depressief moest zijn... Ja. en niet altijd... Te... En hoe doe je dat dan? Ja, Het ja. grappige is dat... Um, dat je dan efficiënt moet gaan tobben. <laughs> je moet, je ja. moet blijven twijfelen, ja. ja. Want, want eigenlijk kun je zeggen dat als je je humeuren volgt, dan word je dogmatisch. Dan zeg je, het is allemaal naar de donder. Dat is ja. een dogma. een onjuist. Ja. Of het komt allemaal goed. Dat ja. is ook een dogma, is ook onjuist. Dus je kunt niet dogmatisch zijn. Dus je moet een beetje twijfelen. Het is niet zo dat het allemaal naar de donder is... maar het is ook niet zo dat het allemaal goed is. En dan komt eigenlijk als het ware op scherp te staan... datgene wat ik al, al lang ben dan ben, ben je bezig, heel hoor. erg met je hersenen bezig. Je bent enorm aan het denken daarover. Ja, ja hoewel, je bent aan het denken... Terwijl de emoties om je oren knallen. Ja. Dus uh, die, die staan in je oren te klotsen. De, ja. Maar goed, die, die, die houden dat denkproces natuurlijk ook aan de gang. Al die jaren. Maar overspoelen het ook volledig. Dus ja. het is helemaal niet zo eenvoudig om het hoofd koel cool te houden. Nee. Nee, ik heb niet het gevoel dat je. Ik ben wel een. Ik, ik, ben wel een, een, ik, ik denk wel veel. Ik ben wel een denker. Mag, mag ik hopen. Ik ben verdomme Denker des Vaderlands. Maar, <lacht> maar het is niet zo dat. Uh, dat ik altijd een hele geordende denker ben geweest. Die alles wat op mijn pad kwam in een paar mooie uh, hokjes plaatste. Ja. En allemaal heel netjes doordacht. Ja. Uh, daar heel uitgebalanceerd bij wegkomt. Nee. nee, het is altijd een, een, uh, een, een oefening geweest. Om, om enige greep te krijgen. Denken. Uh, om met denken enige greep te krijgen. Op die veel sterkere emoties. Ja. En, ja. en, en bedoel, kan dat, ik bedoel, ik denk dat dat. In principe, er zijn, zijn uh, mensen met een wat rustiger temperament... en mensen met een wat heftiger temperament. Maar in principe geldt toch voor iedereen wel... dat je door emoties voorkomen van je sokken gemapt wordt. En um, vaak. En terwijl je verstand eigenlijk het zwakke broertje is. Ja. Dat er in begrip en in betekenisgeving... en zelfs in doelstelling en zingeving... maar behoorlijk achteraan keutelt, hoor. Ja. Goed. <laughs> dat is vast geleerd, het vastgeleerd hebben van de... Stoïcijnen. Ja. En, hè, laat je niet te veel meeslepen door je emoties. Ja. ja. ja maar, maar dat is. Ik weet niet of je. Ja, die, die Stoïcijnen dat, die, die hadden dus het ideaal van de apathia. Dat is letterlijk de ongevoeligheid. Het ja. Geen passies meer. Ja. Dat is ook weer. Ja, dat klinkt heel <laughs> heftig. Maar. Uh, ze waren veel subtieler dan. dan hè, dus nee. het was niet gewoon een keiharde oefening. in een soort askezen. of een, als een kluizenaar. Uh, nee. Je nooit meer iets voelen. De, de, het idee was eigenlijk dat je dat je, uh, je passies op een natuurlijke manier moet laten opkomen. Dan zijn ze heel heftig. Je wordt woedend. Je dat wordt je, woedend over. Ja, je hebt geen keus. Ja. Dat komt vanzelf. En dat moet je niet proberen ooit niet te willen hebben. Nee. Maar je moet ze laten uitraaien. Uh, Want dat <laughs> doet de natuur altijd. Die komt op en die gaat weg. Dus uh, verdriet ook. Verdriet is ook, tijd heelt alle wonden en zo, dus verdriet komt op en gaat weer weg. En het gevaar is juist dat je met je verstand je er te veel tegenaan gaat bemoeien. En dan een woede, door bijvoorbeeld een enorme wrok tegen iemand te creëren... en dan al je woede op iemand te richten en alle narigheid van zo iemand... die je tegenover je hebt te gaan bedenken. En dan ben je als het ware met je verstand je emoties aan het verlengen. Dat is fout. Dat moet je niet doen. En dan moet je je verstand dus in de toom houden, niet je emoties. Dat is verrassend. Dat is verrassend, hè? Ja. ja. Um, ik kijk even naar de klok. We hebben nog uh, zes minuten. We moeten het natuurlijk toch ook hebben over jouw functie als uh, Denker des Vaderlands. Ja. Um, je hebt gezegd: ik zou eigenlijk willen dat onze gezamenlijke intelligentie ja. hoger ja. werd. Ja, Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, dat, uh, het punt is dat in Nederland iedereen echt goed opgeleid is, ja. Ja, dus echt iedereen. Ook, ook uh, mensen uh, die, die, laten we zeggen, het, uh, het lagere beroepsonderwijs doen, die zijn ook hoog opgeleid. Ik vertel dat altijd met enige trots dat wij de hoogst opgeleide, laagst opgeleiden ter wereld hebben. Ja, ja. Dus er is dus, dus mensen... altijd nog een uh, vmbo diploma ja, in Nederland. Maar natuurlijk ook een lagere school enzovoort. En ja. Dus iedereen is heel hoog opgeleid. En, en verder neemt het HBO-onderwijs en het uh, universitair onderwijs ook heel sterk toe. Dus iedereen is heel hoog opgeleid. En dat betekent. Laten we zeggen dat iedereen zeer goed in staat is... om zich een opinie te vormen. Ja. En dat vaak nog goed onderbouwd ook. Omdat ze weten hoe ze de informatie mm -hmm. erbij moeten scholen. Dus het is echt niet dom. Ja. Alleen als er heel veel mensen... een heel goed onderbouwde eigen opinie hebben... Ja. dan komt juist... Die, die, uh, de dingen waar we overeenstemming over zouden kunnen hebben... die komen dan zeer op de tocht te staan. Ja. Want ik kan het toch altijd net iets anders zien dan jij. Uh -huh. en, voor, en, en het is voor ons veel gemakkelijker om een eigen opinie op te bouwen... met onze eigen achtergronden, ja. die dan klopt. Maar het wordt gewoon objectief een heidense klus... om naarmate de mensen slimmer worden, ieder voor zich en ook mm -hmm. zichzelf beter informeren en beter onderbouwd zijn... meer naar Radio 1 luisteren en met name naar Pavlov... dat, uh, dat iedereen daardoor hele goede opinies krijgt... Maar tegelijkertijd objectief het probleem erbij... dat het dan moeilijker is om overeenstemming te bereiken. Maar dat is democratie. Ik zou zeggen, dat is geweldig. Die ontmoeting ja. van die meningen. Dat nee, is al goed. Kijk, dat, dat vind dat, ik te weinig. Je naar gedwongen om na te denken over je eigen verantwoordelijkheid. Nee, ik, ik in je het positie. fantastisch. Ik vind het fantastisch, hoor. Maar je zegt, het is toch nee, te weinig. Nee, je moet, we moeten, wat ik als Denker des vaderlands wil doen... dat is uh, erop attent maken dat de, de clash van opinies... tussen goed geïnformeerde mensen niet noodzakelijk een, een middel is om uh, gezamenlijk verder te komen. Het kan namelijk gewoon de last man standing zijn. Hè? Dus dat je... Dat je, als je de, uh, en dat, dat idee hebben wij nu heel sterk. Er is trouwens een model wat aan de sport ontleen is. Je maakt er gewoon een wedstrijd van. En iedereen is heel intelligent en goed geïnformeerd... en heeft fijne opinies. Die, bang, die dreunen de godganske dag op elkaar... in wat wij noemen het debat... Ja. En de uh, last man standing. Of degene die het, uh, het laatste woord heeft. Ja, degene die, die, uh, nee, die het, laatste, ja, het laatste woord heeft. Of degene die, die dus het meeste mensen, uh, de, de meeste mensen om zijn krijgt hand gelijk aan zijn zijde. Die krijgt gelijk aan zijn zijde. Maar dat betekent niet dat er ontwikkeling van kennis is. Dat betekent eigenlijk alleen maar dat er een selectie hmm. van bepaalde opinies is... die dan tijdelijk bovenaan staan. Maar hoe wil jij dan die, die, die kennisvermeerdering wel tot stand brengen? Eh... Uh, ja, daar zijn talloze fantastische uh, filosofische methoden voor. Maar het, het, uh, het grappige is dat het debat is één manier om met elkaar te proberen tot overeenstemming te komen. Maar het gesprek is een heel andere. En met name het een beetje socratische uh, gesprek. Wat is het verschil tussen debat en gesprek? Een gesprek dat is dat je niet bijvoorbeeld uh, je eigen opinie heel sterk onderbouwd uh, in het debat gooit... om vervolgens met argumenten die nog verder te versterken... maar dat je je opinie opbouwt in een gesprek met anderen. Dus uh, dat de waarheidsvinding en de, de, de opbouw van datgene wat er begrepen wordt... komt in het gesprek tot stand. Ja. En niet door partijen van tevoren... die daarna zo hard mogelijk uh, op elkaar knotsen. En dat laatste is niet erg... Ja, dat debat moet er wel zijn, af en toe. Alleen het is niet om meer kennis van de zaken te krijgen... en ook niet om een beter begrip uh, van, nee. van de kwestie te krijgen. Terwijl als je dat ook doet... dus dat je wel degelijk in een beetje een socratische sfeer... Uh, uh, gemeenschappelijke intelligentie opbouwt... letterlijk door, door niet van tevoren te weten... Uh, wel, wel te weten wat het probleem is... maar niet van tevoren de oplossing te weten... maar die met enige generositeit voor je uh, gesprekspartners uh, op te bouwen... Ja. Dat is trouwens ontzettend leuk om te doen, Henk. Ja, maar dat, dat, daar haal jij dus nu een pleidooi voor. Ja, daar haal ik een pleidooi voor. En je ja. ziet dat natuurlijk ook al heel veel uh, gebeuren. Maar, maar het grappige is dat, dat onze samenleving... zowel in de politiek als ook in de economie... wel erg ingericht is op dat tamelijk sportieve biljartballenmodel. Maar komt dat door, door, door dat liberale marktdenken? Dat dat nou, ons dat ons zo past beheerst? er heel goed bij. Ja. Dat past er enorm goed bij, ja. Dus uh, dat is natuurlijk... Uh, het nadeel daarvan vind ik van dat, is dat juist die groepen elkaar niet meer ontmoeten nee. en in gesprek raken met ja. elkaar. Dat is. Uh... Ja, bedoel je nou dat, dat het debat bij de liberale markt, denken past? Of mijn, mijn ja, voorstel, mijn de debat past? Ja, op, he, dat, ja dat, dat is Het is eigenlijk... een concurrentie. Ja. Het is heel concurrentieel. En uh, het komt letterlijk ook, ook uit de sport, hoor. Ja. Want de sport is ook concurrentieel. Ja. Ik bedoel, het is de bedoeling dat Mollema wint. Ja. En niet dat hij uh, niet wint. Maar. Um, dus het is concurrentieel en dat past heel goed bij het bedrijfsleven sowieso. Dat is de natuurlijke plaats ervan. Maar het ja. is, heeft ook een heel sterke greep op onze manieren van politieke ja. bedrijven uh, gekregen. Wij denken niet mee met onze politici. Nee. Wij, wij, terwijl we echt, echt, echt dat dom doen. Uh, je, moet, je moet ophouden geloof ik. Hè? Maar ja. we denken niet mee met onze politici. In het tegendeel, we zitten gewoon rustig te wachten tot ze fouten maken... Uh, inconsequenties begaan en daar ontkomen ze niet aan in hun situatie. René... Uh... 40 minuten is altijd te kort. Ook dit keer ervaren wij dat. Ik dank je hartelijk. Ik jou ook. Goed, ik hoop dat we <tie> nog veel van je horen. Tot zover Pavlov. Straks gaat Radio 1 verder. Dit keer niet met Langs Lijn, maar met Holland Dok. Met daarin een portret van een uitgeprocedeerde asielzoeker... en een pleidooi voor voorlezen. Collega Vincent Bijlo zal u na zevenen verleiden om te blijven luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Ik ontvang dan schrijver Arno Gunberg En alleen het noemen van zijn naam lijkt mij ook een verleidingskunst. Dus luisteraar heel graag tot... Volgende week. Fijne avond. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Onvoltooid verleden tijd op de radio.